8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De gehate 5-minuten-registratie in de wijkverpleging verdwijnt waarschijnlijk... en het OM onderzoekt 4 euthanasiezaken. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 ING Bank verhoogt het salaris van bestuursvoorzitter Ralf Hamers... dit jaar met meer dan de helft tot ruim 3 miljoen euro. Dat zegt de president-commissaris van de bank in het Financiële Dagblad. Volgens hem is Hamers eredivisie, maar werd hij jubilairliek betaald. De president-commissaris wil niet zeggen... of Hamers zelf om de loonsverhoging heeft gevraagd. Hij wordt nu een van de bestverdienende bankiers van Nederland. Wijkverpleegkundigen mogen waarschijnlijk binnenkort stoppen met de vijf minuten registratie. Dat meldt de Volkskrant. Die registratie houdt in dat verpleegkundigen tot op vijf minuten nauwkeurig moeten bijhouden welk werk ze doen. Verpleegkundigen zijn volgens de Belangenvereniging een derde van hun tijd kwijt aan deze administratie. En eind vorig jaar hielden ze uit protest nog een demonstratie. De betrokken partijen zijn sindsdien in overleg en voor 1 april komt daar waarschijnlijk een akkoord uit. Het parlement in de Amerikaanse staat Florida heeft ingestemd met strengere wapenregels. Aanleiding voor de nieuwe wet is het bloedbad dat een man van 19 vorige maand aanrichtte op een school in Florida. De minimumleeftijd voor het aanschaffen van een geweer wordt nu verhoogd, van 18 naar 21 jaar. En verder komt er bij de aankoop van vuurwapens een verplichte wachttijd van drie dagen. Alleen de gouverneur moet de wet nog goedkeuren.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 Het weer, het is nu een graad of twee... en vanuit het westen trekken regenbuien over het land. In het oosten is er eerst nog ruimte voor de zon... maar ook daar trekken de buien in de loop van de middag over... en het wordt een graad of acht. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De ochtendspits is een stuk drukker dan gebruikelijk voor een donderdag... en de meeste problemen zien we toch wel in het zuiden van het land. Had ook te maken met een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar nog een 25 minuten vertraging tussen Kelpen-Oder en Sint-Joost... Een ongeluk met drie auto's op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen strand Nulden en af het Ermelo 7 kilometer met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ook een half uur extra voor de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot. Er stond een auto in brand op de A59 Os richting Zierikzee. Alle rijstroken zijn weer open. Nog wel 40 minuten vertraging tussen Waalwijk en Knopend Hooipolder.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 Geen wieler driedaagse of wandel vierdaagse, maar potgrond 10daagse bij welkoop. Wil jij een tuin om trots op te zijn? Zorg dan voor een goede start van het seizoen met de juiste grond. Nu tijdens de potgrond 10 daagse Potgrond universeel van Welkoop 70 liter. Drie zakken voor maar 15 euro. Welkoop, verstand van tuin en dier. HR Payroll en and, and Legal doe je samen met SD Works. ST works, works, works.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 We gaan het hebben over die vijf minuten registratie voor wijkverpleegkundigen. Die heeft zijn langste tijd gehad. De Volkskrant schrijft er vanochtend over dat er bijna overeenstemming is... over de afschaffing van die gehate registratie die verpleegkundigen veel tijd kost. Minister De Jonge hoopt dat hij op 1 april een plan kan presenteren. De VNVN, dat is de club van verpleegkundigen en verzorgenden... in Nederland heeft hard gelobbyd voor de afschaffing van die vijf minuten registratie. Sonja Kersten, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook een van de partners hè, waar de minister geregeld mee spreekt, ook over dit onderwerp. Klopt het dat er bijna overeenstemming is over afschaffing? Ja, dat klopt. U hebt gisteren nog overleg gehad, hè, begrijp ik? Ja, inderdaad, inderdaad. En uh, ja, we zijn daar dus enorm blij mee dat, uh, dat het daar eindelijk op lijkt. Uh, deze registratie is natuurlijk al vaker afgeschaft, alleen uh, hij bleef altijd toch nog bestaan. Uh, en nu lijkt het erop alsof we echt gaan doorpakken en alsof dit echt uh, uh, ja, kan verdwijnen, zodat uh, onze wijkverpleegkundigen weer zorg kunnen gaan leveren en geen boekhouders zijn. En waar zit het nu nog op vast dan? Nou, het zit natuurlijk vast op het feit dat het gekoppeld is aan uh, bekostiging en betaling. Uh, het zit dus ook in de systemen helemaal ingebouwd. Dat je in plaats van, uh, dat, je, dat je beschrijft wat, uh, wat de zorg heeft opgeleverd. Dat je beschrijft hoeveel minuten zorg je hebt geleverd. En daar is nu de betaling aan gekoppeld. Ja, de verzekeraars baseren uh, zich op die registratie nu. Ja, precies. He, dus, uh, nou, en ook de accountants kijken daar vervolgens naar. Dus het is uh, vrij lastig. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we met z'n allen vinden... dat het van tafel moet. Dat het erom gaat wat die wijkverpleegkundige kan doen... waar hij voor opgeleid is. En wat ongelooflijk hard nodig is in Nederland. En dat we dus manieren hebben om, uh, om dat goed te doen. En gelukkig zijn er al heel veel voorbeelden in Nederland... waarbij we ook laten zien dat uh, echt organisaties uh, die uh, andere afspraken maken met verzekeraars... dat het ook lukt om op een andere manier betere zorg te gaan leveren... Uh, zonder die minuten bij te gaan nou, houden. Want, want nogmaals, nu wordt die registratie dus gebruikt voor het uitbetalen van vergoedingen. Ook een belangrijk punt natuurlijk. Dus hoe moet, hoe moet dat dan geregeld worden? Hebt u daar een idee over? Ja, we zijn met z'n allen ook bezig om uh, een nieuw bekostigingssysteem te maken. Um, uh, en dat gaat dus veel meer uit van uh, wat het allemaal oplevert voor, uh, voor, um, ja, hè, voor mensen in de wijk. Um, dat is er echt pas op in 2020, omdat we dat natuurlijk heel goed willen doen. Je wil uh, een systeem waar echt niemand blij van wordt, wel vervangen door iets wat beter is. Maar in de tussentijd hebben we gelukkig al de mogelijkheid uh, en die gaan we verder uitbreiden om met experimenten met verzekeraars andere afspraken dan te maken dan uh, uh, gebaseerd en als dit dus doorgaat, betekent dat gewoon een hele hoop boekhouding, en administratie, minder voor de verpleegkundigen die ze kunnen besteden aan de mensen die ze normaal gesproken helpen? Ja, het scheelt elke dag per verpleegkundige minstens een uur. En als je kijkt naar de tekorten op de arbeidsmarkt, het feit dat de verpleegkundigen echt onder enorme druk moeten werken op dit moment, is het denk ik echt gewoon essentieel dat we dat zo snel mogelijk oprollen. Hoe vaak hebt u al overleg gehad met deze nieuwe minister? Regelmatig. Wat vindt u van hem? Nou ja, hij, heeft, hij laat echt zien dat hij ervoor wil gaan. En dat hij dit een hele belangrijke uh, beroepsgroep vindt. Uh, omdat wij natuurlijk heel dicht bij de patiënten staan. Uh, uh, vanochtend tekenen we ook een uh, pak voor de ouderenzorg. zorg. Ja. Uh, hè, daar hoorde ik vanochtend uh, ook op Radio 1 uh, de minister al over praten. En uh, ja, hij gaat ervoor. En dat is heel erg belangrijk. Ik denk dat het goed is dat we met z'n allen uh, inzien... dat het overgrote deel van, uh, van uh, de, uh, de oudere mensen thuis wonen. En dat ze daar zorg nodig hebben hebben, als ze het alleen niet meer redden. En als we dat goed organiseren, dat dat veel beter is voor de kwaliteit van leven van mensen. En dat het ook nog eens zorgt dat er veel minder druk komt in de ziekenhuizen. Dus ik denk dat het heel erg goed is dat hij, dat hij dit doet en dat hij dat op meerdere onderwerpen ook doet. Dank dat u even de telefoon kwam voor de reactie. Sonja Kersten is dat van de VNVN, de club van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Eerder in deze uitzending vanochtend vroeg hadden we al even contact met onze correspondent Rolien Kreton. Dat ging over die geruchtmakende zaak in Denemarken. Uitvinder Peter Madsen wordt verdacht van de moord op een Zweedse journalist, Kim Wall. Correspondent Rolien Kreton is nu intussen bij de rechtszaal waar die zaak gaat spelen vandaag. Met uh, Rolien uh, een hele hoop andere verslaggevers. Hè? Ja, klopt. Er zijn uh, ruim 100 journalisten uit uh, zo'n 15 landen. En ja, er zijn nu. Al uh, vrij veel journalisten die zich uh, voor de deur van de rechtbank hebben verzameld. Uh, de rechtszaak die begint om half tien. En ja, als ik om me heen kijk, het sneeuwt. Uh, dus iedereen staat hier in de kou te wachten. Er staat een grote witte tent waar de Deense omroep uh, uitzendingen uh, verzorgt. Er staat een rij met uh, camera's opgesteld. En ja, deze zaak heeft internationaal heel veel aandacht getrokken. En al deze mensen hopen... dat er de komende anderhalf maand... zijn twaalf rechtszittingen... meer duidelijk wordt over... Uh, wat er precies op die onderzeeboot is gebeurd. Wat is eigenlijk de eis? De eis is levenslang. Uh, uh, Peter Madsen is uh, mentaal onderzocht. En uh, hij is toerekeningsvatbaar uh, verklaard. En in Denemarken betekent levenslang... Uh, dat iemand na zo'n 15 jaar kan worden... Vrijgelaten, maar er is de mogelijkheid dat uh, hij levenslang krijgt uh, zonder mogelijkheid voor gratieverlening. Dus dat hij inderdaad uh, echt levenslang uh, in de gevangenis komt te zitten. En hoe sterk is het bewijs tegen hem? Ja, kijk, het belangrijkste bewijs zijn de lichaamsdelen. Uh, die zijn aangespoeld en uh, ook door waterlijkronden. Gevonden. Die lagen op de bodem van de zee. En wat ook heel belangrijk wordt is het gereedschap uh, dat Peter Madsen heeft meegenomen. En dat is een belangrijk punt omdat uh, dat volgens de aanklager bewijst dat hij dit allemaal bewust heeft uh, voorbereid. Hij heeft onder andere uh, touw en uh, gaffatape meegenomen om uh, uh, de journalisten vast te binden. Hij heeft een zaag meegenomen om haar uiteindelijk stukken te snijden... Een lastig punt uh, voor de aanklager zal worden wat de precieze doodsoorzaak is geweest. Dat hebben ze waarschijnlijk niet kunnen bewijzen. Uh, ze zeggen dat het ofwel burging ofwel een, een messteek in de keel is geweest. Maar ja, dat zal zeker door de verdediging worden gebruikt. En waarschijnlijk zal uh, Peter Matzen vasthouden aan zijn uitleg dat uh, deze journalisten door rookvergiftiging om het leven is gekomen. Goed, nou, uh, vooraan de rij gaan staan, Rolien, want dan kan je ook naar binnen... en dan kunnen we daar later vandaag uh, over horen. Over die geruchtmakende zaak dus in Denemarken... die vandaag begint tegen uitvinder Peter Madsen. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De Telegraaf schrijft dat staatssecretaris Harbers er genoeg van heeft... dat asielzoekers door Europa trekken en in Nederland terechtkomen. En daarom wil hij ze na binnenkomst uit Duitsland of België... meteen weer over de grens kunnen terugzetten. Nu staan Europese regels dat in de weg. En Harbers vraagt in een brief aan de Europese Commissie... om die regels te versoepelen. De New York Times schrijft dat het Amerikaanse Holocaust Herdenkingsmuseum in Washington... een prestigieuze mensenrechtenprijs heeft afgenomen van Aung San Suu Kyi. In 2012 was ze de tweede ooit die de Elie Wiesel prijs kreeg... vanwege haar strijd voor mensenrechten in Myanmar. Maar het Holocaustmuseum pakt de prijs nu weer af... omdat ze als leider van dat land te weinig doet om de Rohingya te beschermen. Verreweg de grootste groep van de buitenlandse studenten... in Nederlandse collegebanken komt uit Duitsland. Ze vormen bijna een kwart van de bijna 90.000 voltijdstudenten. De Volkskrant meldt dat op bijna 10 van de opleidingen... inmiddels meer buitenlandse dan Nederlandse studenten zitten. Kappers en schoonheidsspecialisten moeten al in de opleiding leren... hoe ze moeten omgaan met signalen van huiselijk geweld. Dat zegt PvdA-Kamerlid Kirsten van der Hul in een interview met het AD. Volgens haar weten veel kappers niet wat ze moeten doen... als ze bijvoorbeeld blauwe plekken in iemands nek zien. Van der Hul vertelt in het interview ook voor het eerst... hoe ze zelf slachtoffer werd van huiselijk geweld in haar vorige relatie. En er moet een einde komen aan de stroom van zogeheten fop, schommel en show aangiftes. Dat zegt de Haagse hoofdofficier van Justitie, Bart Nieuwenhuizen... in zijn vlog bij Omroep West. Hij doelt bijvoorbeeld op activisten die alleen maar aangifte doen... voor de media-aandacht. Drukbezette officieren van Justitie moeten al die fop-aangiftes... serieus beoordelen en bekijken. En die tijd, dames en heren, die kunnen we echt veel beter besteden... dan waarvoor het strafrecht uh, is bedoeld, namelijk... Het bestrijden van misdrijven. Ja, en Mensen die FOP-summel en show-aangiftes doen, krijgen van de hoofdofficier het advies om mediation te proberen of een debat te organiseren of een opiniestuk te schrijven. Hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda van der Velden? Uh, 430, dat is toch wel de helft meer dan gebruikelijk voor een donderdag. Uh, waar het precies aan ligt, kan ik niet zeggen. Maar wel in het zuiden, daar zijn geloof ik wel wat meer ongelukken gebeurd. Uh, wat er nu speelt is een uh, aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rudolf-Aarnsveen en Leidsendam een half uur vertraging. Daar is de linkerreis ook dicht bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knopende Ketelplein en Terbrechtseplein ook een half uur vertraging. Daar is de rechterrijschok dicht. En de meeste vertraging op de A28. Ook een ongeluk van Amersfoort naar Zwolle. Tussen strand Mulde en af het Ermelo 8 kilometer. Meer dan een uur. De linkerrijschok is dicht. Vijftien en een halve minuut over acht is het. De topman van ING, daar gaan we het over hebben. Die zit vanaf dit jaar wat, uh, nou ja, wat ruimer in de slappe was. Uh, flink wat ruimer in de slappe was. Ralf Hamers, dat is de naam. Hij krijgt een salarisverhoging van meer dan 50 Komt daarmee uit op een salaris van 3 miljoen euro per jaar. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie is hier aangeschoven. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom? Hij is onderbetaald, al jarenlang, zegt ING. Ze hebben een staartje gemaakt met de grootste bedrijven in Europa... En ze hebben daaraan gekoppeld de salarissen van de CEO's. En dan zeggen ze, ja, daar staan, komen we niet goed uit. We staan ver beneden. Eh, als je naar ons beurswaarde kijkt, zou onze CEO veel meer moeten verdienen. Niet alleen voor de CEO leuk, maar het is ook nodig om talenten binnen te halen. En om talenten te houden. Dus heeft de Raad van Commissarissen besloten het salaris te gaan verhogen. Kijken ze ook naar de resultaten natuurlijk. De bank heeft afgelopen jaar meer winst gemaakt. 5 miljard meer winst. En ze zeiden, ja, dat moment zat er aan te komen dat we, moesten, of dat we het wilden gaan verhogen. En nu dachten we, we gaan het dit jaar gaan we dat doen. Ja, en, en krijgt hij die 50% dan boven op zijn huidige salaris? Of is dit een nieuwe constructie die ze hebben bedacht? Het is een iets andere constructie. Feitelijk krijgt, gaat zijn bruto salaris met ruim 2% omhoog. Dat is iets wat normaal jaarlijks gebeurt. Maar daarnaast krijgt hij nu ook over dat bruto salaris 50% in aandelen... Um, die mag hij niet meteen gaan verkopen. Die moet hij vijf jaar houden. En daarna kan hij ze pas verkopen. Dus hij kan niet meteen nu naar de Woonboulevard en meer geld gaan uitgeven. Dat kan hij over vijf jaar uh, gaan doen. Maar uh, ja, hij krijgt het dus wel. Uh, het heeft ook alles te maken dus met die winst. Vijf miljard. Maar goed, dat heeft hij niet in zijn eentje voor elkaar geboekt. Dus krijgt het andere personeel van IRG er dan ook geld bij? Die krijgen er ook geld bij. Maar het zal je niet verrassen: dat is niet die 50% die ze erbij gaan krijgen. Ze dus krijgen in september 1,7% erbij. Ik heb even zitten rekenen, de gemiddelde ING'er... nou ja, als je niet een al te hoge functie bij ING hebt... dan verdien je nu 80 keer minder dan de CEO gaat verdienen. Ja, um, het is een hoop geld voor een topman van een de bank, denk ik. Ja, maar voor Nederlandse begrippen is dit. Uh, nou ja, voor Nederlandse begrippen is het zeker veel geld, zo moet ik het zeggen. Want ABN Amro bijvoorbeeld, daar verdient uh, Kees van Dijkhuizen. Dat is de topman daar. Die verdient minder dan een miljoen. Bij de Rabobank is het ongeveer uh, een miljoen. Maar kijk je dan naar het buitenland, naar die Europese bank, hè, wat ING, waar ING zichzelf ook mee vergelijkt. Bij de Zwitserse bank UBS, daar lachen ze misschien om die 3 miljoen. Dan krijgt de topman 10 miljoen, meer dan 10 miljoen per jaar. RBS, Royal Bank of Scotland, 4 miljoen. En bij andere Britse banken zit dat nog een paar miljoen bovenop. Dus in Europees opzicht is dit niet heel veel. In Nederlands opzicht is dit wel veel. Ja, um, en ja, dan wordt daar natuurlijk duidelijk op gereageerd. Hoe zijn de reacties in het algemeen? Ik ga mijn rekening opzeggen. Die heb ik al voorbij zien komen. Het grote graaien is weer begonnen. Mensen op Twitter zeggen ook van ja, ja een paar jaar geleden werden ze nog gered door de staat. En nu zijn ze alweer lekker aan het uitdelen. Dus ik denk dat de klantenservice van ING... het Twitter-account lekker druk gaat krijgen vandaag. Want ik zag al veel berichten die kant op gaan. En vorig jaar was de vakbond al boos over die 2% die uh, meneer Hamers erbij kreeg. Dus ik denk dat ze dit jaar uh, nou, nog iets verontwaardigd Zullen we even gaan luisteren naar uh, Ike Wiersinga? Goedemorgen. Goedemorgen. Vakbond CNV, daar bent u man. CNV-vakmensen. Uh, hoe kijkt u aan tegen die salarisverhoging voor de topman ja. van ING? Ik vind het absurd. Um, Jeroen van der Geerde van de Raad van Commissarissen zegt... van: nou, meneer Hamers, die speelt in de eredivisie. Uh, maar dat geldt dan niet alleen voor meneer Hamers. Dat geldt ook voor de 14.000 andere medewerkers voor ING. Uh, nou, die krijgen geen 50% uh, in aandelen. Maar, maar krijgen er wel wat bij ook? Sorry? Die krijgen er wel ook wat bij, begrijp ik. Ja, ze krijgen er wel wat bij, maar geen 50 in, in aandelen. Ik bedoel, als je in de eredivisie speelt... dan moet je ook in de, qua eredivisie uh, betaald worden. We zijn op het moment bezig met onderhandelingen over pensioenen... Uh, die heel veel, heel veel geld kosten, de IRG heel veel geld kost... Uh, uh, en ze zeggen, ja, dat kunnen we niet meer betalen. Nou, als ze het salaris van meneer Hamers kunnen betalen... kunnen ze wat mij betreft ook de pensioen betalen. Ik begrijp dat u vanmorgen nog bent bijgepraat hè, over deze maatregel... door ja. uh, mensen van IRG. Hebt u daar nog nieuwe dingen gehoord? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Uh, wat, wat uw collega net vertelde, uh, dat klopt. Dat is ook aan ons verteld. Uh, uh, ja, ze uh, zitten, uh, vergelijken het met de top 50 in Europa... En uh, ja, daar zit hij, uh, daar zit hij uh, nog onder, wordt uh, verteld. Dus ja, uh, uh, daarom, krijgt hij, uh, daarom krijgt hij dit geld. Wat je ook zou kunnen zeggen, is van... Goh, in Nederland doen we het nou eens een keer anders dan in andere landen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. ING is in, in, in stand gebleven door ons als belastingbetalers. Nou... Dat betekent dat wij onze verantwoordelijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen en niet het ouderwetse graaien weer gaan doen. Ik vind het ook heel erg dat dit gebeurt. Echt heel erg. Kunt u er nog iets tegen doen? Sorry? Kunt u er nog iets tegen doen? Nou, het enige wat wij kunnen doen is de aandeelhouders oproepen om dit voorstel van de Raad van Commissarissen uh, af te wijzen. Dat is het enige wat hmm. we kunnen doen. Ja, en dat gaat u dus in gang zetten. Want ik neem aan dat de andere vakbonden er ook zo over denken. Ja. ja en, en dan is het afwachten wat er gebeurt dus. Ja, dat klopt. dat klopt. Maar het heeft in ieder geval uh, ook gevolgen voor de onderhandelingen... die wij gaan hebben over de CAO en de pensioenen. Ja, ja want reken maar dat u daar dan met de vuist op tafel zult slaan. Ja. Dank dat u even de telefoon kwam. Ike Wiersinga van vakbond CNV Vakmensen. Ja, Nick, wat vindt de bank eigenlijk van die discussie? Want dit gaat natuurlijk wat losmaken. Dat begrijp ik nu al op Twitter en reageren mensen al? Ja, dat hadden ze zelf ook al zien aankomen. Jeroen van der Veer zegt vanochtend in het FD... dat hij de emotionele reactie zeker kan voorstellen. Maar, zegt hij, als je kampioen van Europa wil worden... dan moet je dit wel doen. En hij noemt het ook een heel Nederlands debat. We hebben de staatssteun al jaren geleden afbetaald met veel gegeven daar heeft de staat gewoon aan verdiend, moeten we dan onder de norm blijven belonen... omdat het anders voor ophef zal zorgen. Dus de banken, dat, dat komt wel uit naar voren dat de ING zich niet uh, van gedachten laat afbrengen door uh, die kritiek. En ik denk trouwens ook die poging bij die aandeelhouders, die kunnen ze wel doen... maar normaal gesproken aandeelhouders, dat, die zien dit als een klein dingetje, dus is een peulenschil voor hun... Die kijken vooral naar die 5 miljard? Ja, die kijken vooral naar die winst en naar de resultaten van de bank. En niet zozeer naar uh, die 1 miljoen meer of minder naar ja. de topman. Dank voor de uitleg. Nick Wouters was dat van de NOS Economie Redactie. Likes to make. Drumming commitments like cats in a sack. Telephone burner, a purposeful gate. When out of a doorway, the tentacles stretch. Of a song that I know in the world. Moves in slow mo, straight to my head, like the first cigarette of the day. Took a hammer to every memento Put image on image like beads on a rosary Pull through my head as the music takes hold And the sticker hits, I can work till I break But I love the bones of you that I will never escape bent Elbow is dat. Groep uit Manchester. Pas geleden nog in Nederland trouwens. Eind februari traden ze op in Avas Live met uh, twee concerten. Um, ik verwijs u nog even naar kwart over negen. Dan doen we altijd weer iets met uw vragen aan en opmerkingen. Er komt, uh, nou, er komt best wel wat uh, spullen. Heb je al gekeken eigenlijk of niet? Uh. Ja, nee, eigenlijk niet. Wat je Het druk met andere was dingen? Het was heel erg oh, okay. druk, ja. Maar nou, uh, ik heb begrepen dat er al wel wat, wat dingen binnen zijn gekomen. Uh, maar er kan meer bij. Kom maar op, zou ik zeggen. Met uh, hekje R1JN. Reageren via Twitter. U kunt ook uh, mailen naar R1JN, Avenstadje, NOS.nl. Of download de gratis app van NPO Radio 1. Dan kunt u een bericht schrijven of er een gesproken achterlaten.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 De vereniging van motorrijders wil dat politici en media motorbendes geen motorclubs meer noemen. In een brief aan Politiek Den Haag schrijft de vereniging dat het woord motorclub besmet is geraakt. En daar hebben de gewone motorclubs last van. Een Nederlandse reclamemaker heeft een vredesprijs van de Verenigde Naties gekregen. Mark Woerden kreeg die omdat hij voor elkaar heeft gekregen... dat 22 religieuze leiders een videoboodschap over vriendschap inspraken. Volgens de jury is daarmee een belangrijke bijdrage geleverd... aan het verminderen van de sociale spanningen. En er komt een toneelstuk van de bestseller Judas van Astrid Holleder. Vanaf september is de voorstelling te zien. De hoofdrol van Willem Holleder's zus Astrid wordt gespeeld door René Fokker. Judas was het bestverkochte boek van 2016 en er komt ook een tv-serie aan. De Weersverwachting, Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat voor dag wordt het? Uh, een dag met een uh, aantal gezichten, want in het oosten schijnt nu nog even de zon... maar van het westen neemt de bewolking toe en in Zeeland valt al wat regen. Nou, die neerslag en die bewolking breiden zich over de rest van het land uit. In het oosten vanmiddag misschien zelfs wel onweer daarbij. En tegelijkertijd begint het dan in het westen weer wat op te klaren... en wordt het een stuk droger. Uh, temperaturen redelijk normaal voor de tijd van het jaar, zo'n 7 tot 9 graden. En er staat vrij veel wind. Ja, al met al dus een dag met uh, ja, wat nattigheid hier en daar. Hoe gaat dat dan morgen en het weekend... Nou, het blijft wisselend, maar morgen hebben we de mazzel dat we een wat langere droge periode hebben, precies overdag. En dat betekent dus dat we droog starten met flink wat zon. In de loop van de middag in het zuiden wel meer bewolking en tweede helft van de middag misschien al wat lichte regen. En die neerslag bereidt zich dan in de avond over een groter deel van het land uit. En dat luidt een heel wisselend weekend in. Zaterdag starten we met de regen, daarna eventjes droog, misschien wat zon erbij. En meteen ook zeer hoge temperaturen. Het kan 15 graden worden op zaterdag. En dat is voor het eerst in de beeld, als dat zou lukken, uh, sinds 29 oktober van het vorig jaar. En dit jaar hebben we dat dus nog niet gehaald. En landelijk gezien hebben we dit jaar ook die 15 graden nog niet gehaald. Zondag ook zacht, iets minder dan zaterdag, maar nog altijd met veel wolken en van tijd tot tijd regen. Marco, dankjewel. Jolanda van der Velde nu met file nieuws. De meeste vertraging zie ik nu in de Randstad en ook in het zuiden van het land. Het is sowieso wat drukker dan gebruikelijk voor een donderdag. Had ook te maken met een aantal ongelukken. Er was een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. De rijstroken zijn weer open, maar nog wel drie kwartier voor. ...vertraging tussen Rolof Arendsveen en Leidschendam. Bergingswerkzaamheden zijn klaar op de A20, hoek van Holland richting Gouden. Een half uur vertraging tussen Knopend Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Op de A27, van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Knopend Lunette... ...een half uur vertraging, ook een aanrijding, daar zijn twee rijstroken dicht... Op de A50 gebeurde ook een ongeluk van Os naar Eindhoven. Daardoor tussen Eerde en Knopend Ekkers er nu een uur vertraging. En op de A325 tot slot ook een half uur vertraging. Tussen Arnhem en de Duitse grens uh, staat tussen Elst en Lent 4 kilometer. Welk boek wordt Managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl slash longlist.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 Het is uh, vijf minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal zometeen op deze zender. Dat is om half tien. Spraakmakers met Guilaine Plach. Daarin zit natuurlijk ook stand.nl. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? Stelling is op appen achter het stuur moet een celstraf komen te staan. En naar aanleiding van de plannen die minister Grapperhaus... natuurlijk bekend heeft gemaakt gisteren. Hij is er helemaal klaar mee. Dus allerlei vormen van gevaarlijk rijgedrag... daar is hij mee aan de slag gegaan. En daar moeten de, de straffen hoger van worden. En nu betaal je iets meer dan 200 euro, 230 euro... volgens mij als je betrapt wordt op eh, het gebruik van je telefoon... achter het stuur. Dat zou dan maximaal twee jaar cel zijn... als je dus in je hand zit te appen of te bellen. Mocht je nog een ongeluk veroorzaken... dan zou die celstraf naar maximaal zes jaar omhoog gaan. Hetzelfde... Dat gaat trouwens voor onder invloed rijden... of door rood rijden en gevaarlijk gedrag vertonen. Ook daar gaan die straffen van omhoog. Onverantwoorde inhaalacties, kortom, met alles, met roekeloos rijden... is die aan de slag gegaan. En wij richten ons even op dat appen, omdat dat iets is... waarvan we allemaal zeggen, moeten we niet doen. En als je heel eerlijk bent, denk ik dat er nog genoeg mensen zijn... die het wel doen. En ik vraag me af, als je nu hoort, die straffen worden hoger... want je hebt natuurlijk ook nog iets, wordt er echt gehandhaafd... hoe groot is die pakkans? Gaat dat nou de mentaliteit veranderen? En gaat dat het gedrag boete, boete van mensen veranderen? Ja, ik ja. denk dat het idee van uh, alle nette burgers van... Oh, als ik naar de cel toe moet, dat dat misschien toch anders gaat werken. Daar ben ik erg benieuwd naar of mensen denken... van nou, dit gaat echt wel um, uh, goed werken. Dus op appen achter het stuur moet een celstraf komen te staan. 0800 1101 is het telefoonnummer en de site natuurlijk stand.nl. Dit jaar studeert er een recordaantal van 122.000 buitenlandse studenten in Nederland. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Blijkt allemaal uit een analyse van Nuffic. Dat is de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. En Nederland is vooral populair bij studenten uit Oost-Europa. Deze Bulgaarse legt uit waarom ze in Nederland studeert. I came to the Netherlands um, because of the career opportunities. If an employer sees, for example, two CVs. En twee diploma's. een van de University Universiteit en een van de University. Universiteit. Ze zullen de een van Munich nemen. Tariq Subaransing, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Wat is uw reactie op die cijfers? Nou, wij zijn eigenlijk best wel bezorgd uh, over deze ontwikkeling. Het aantal internationale studenten neemt uh, ontzettend snel toe universiteiten doen ook alles aan uh, om steeds meer internationale studenten te trekken... maar lijken eigenlijk blind te zijn voor de consequenties die dat heeft. Namelijk? Uh, nou, dat betekent voor internationale studenten dat zij uh, in de zomer heel vaak... Uh, uh, met een groter kamertekort te maken hebben... Uh, en dan maar op campings moeten slapen of een Airbnbs. Uh, en tegelijkertijd uh, komt het ook uh, de onderwijskwaliteit niet altijd een goede. Uh, uh, of moeten Nederlandse studenten en internationale studenten... gaan concurreren uh, om op Maar dat is toch juist goed? Een beetje concurrentie voor extra gemotiveerde studenten aan de universiteit... Nou ja, in principe is elke student die zich aanwilt voor een studie uh, meestal gemotiveerd genoeg. Um, die is bereid om zo'n studieschuld te betalen om eraan te beginnen. Um, um, maar nu heb je de situatie dat een student uh, ergens een bachelor volgt, uh, zich voorbereidt uh, om ergens ook een master te kunnen volgen, maar in één keer in één jaar tijd uh, die master uh, in het Engels aangeboden wordt uh, en tegelijkertijd in één keer heel selectief wordt. Um, en dan. Nou, kan je als student, als Nederlandse student niet meer de studie doen van je eerste voorkeur? En worden bijvoorbeeld ook de selectiecriteria voor buitenlandse studenten dan makkelijker gemaakt of zo? Uh, nee. Uh, maar we hebben dan heel vaak te maken met studies die op dit moment nog niet selectief zijn. Uh, dus dan uh, krijg je dat in één jaar de studie uh, van taal verandert uh, en in en het Engels aangeboden gaat worden. En dat er tegelijkertijd een uh, paar weken later wordt gezegd van oh we verwachten zoveel internationale studenten. Moeten we moeten wel een studentenstop instellen. Uh, en dan... Nou ja, een opleiding waar je dus normaal gesproken altijd naartoe kon gaan als Nederlandse student. Daar moet je dus nu in één keer ook motivatiebrieven, uh, aanbevelingsbrieven uh, en allemaal toetsen voor doen om daar binnen te komen. Ja. En, en nog één ding, want u zei net van uh, het heeft ook uh, gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Ho hoezo dan? Ja, we kennen allemaal net iets goed de voorbeelden van docenten die niet vaardig genoeg zijn om in het Engels. Uh, uh, les te geven of dan uh, uh, hun programma nog niet zodanig hebben aangepast dat het ook aanslaat uh, bij zowel de Nederlandse studenten als de internationale studenten. Um, nou, en dat, dat zijn voorbeelden waarop te snelle internationalisering ook schadelijk kan zijn. Uh, en we willen dat daar ook meer aandacht voor komt, hoe we, dat, hoe we daar beter mee om kunnen gaan. Ja. Dus eigenlijk zegt u tegen de universiteiten uh, pas op de plaatsen nu? Ja, dat vinden wij erg verstandig vinden. Ja, nee, ik bedoel, dat, dat, dat, dat is niet wat ik vind. Ik heb er geen mening over eigenlijk. Maar dat is wat jullie vinden dus. Ja, klopt. Nee, dat is wat wij aangeven. Omdat we nu zien dat die ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan... en dat er zoveel knelpunten ook ontstaan voor de internationale studenten... maar ook voor Nederlandse studenten, dat we zeggen... maak een pas op de plaats uh, en doordenk de strategie of dit juist is. Ik dacht, ik vat het nog even samen. Uh, hartelijk dank voor de reactie. Tarik Soebaransing is dat, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Vrouwen doen het goed in de sport. Kijk maar eens naar de afgelopen winterspelen. Daar haalden zij opnieuw meer medailles dan mannen. Maar het aantal vrouwen in besturen van sportbonden, dat daalt. Blijkt uit onderzoek van het Mulier-instituut. Onderzoeker Agnes Elling hadden we vanochtend vroeg al aan de lijn... en zij vertelt hoe die cijfers eruit zien. Het percentage vrouwen in het bondsbestuur van Nederlandse uh, sportbonden blijft gelijk de afgelopen jaren. Het stijgt niet meer nadat het eerste decennia van deze eeuw wel zo was. Toen is het sterk gestegen van hè, 10 naar richting 20 procent. Maar we zagen wel dat de afgelopen jaren, de laatste tien jaar eigenlijk, het aantal bonden dat zonder vrouw weer toeneemt. Dus we zagen geen groei meer de afgelopen jaren, maar wel nu. En dat is in die zin hè, wel een daling. Een aantal bonden doen het dus structureel beter. Hè. Die hebben dus misschien de afgelopen tijden uh, meer dan één vrouw het bestuur gekregen. En dat verandert niet. In een aantal andere bonden. Er zijn dus nu weer meer bonden zonder vrouw. Hm, ja. en, en voor de goede orde, u hebt al ingekeken naar het bondsbestuur. Hè? Dus niet naar de plaatselijke volleybalvereniging of hockeyclub. Nee, daar, daar is het percentage iets beter. En dat zien we net als in het bedrijfsleven. Het gaat om de top. Van hebben wij naar gekeken. Dus hè, directie en bestuur. En daar net, weten we trouwens ook onder coaches. Uh, daar valt het inderdaad de vertegenwoordiging nogal. Tegen, ja. als je het vergelijkt dus met de aandacht voor uh, onder andere uh, de, de, de Olympische sportvrouwen. Ja. Ja. Hoe komt het? Ja, nou ja dat, hey, je kunt deels zeggen dat het uh, uh, twee extra factoren zijn waardoor die sport misschien zo lastig is. Sport is natuurlijk van oudsher een mannenbolwerk en uh, En dat lijkt soms verdwenen als we denken, oh ja, het zijn nu vrouwen die de medailles winnen. Maar toch niet helemaal. afschaffen zeg maar van een stoepoes in een autosport. Roept ook in Nederland weerstand op. We hebben nog steeds vrouwen die op de koor staan als als, uh, als uh, uh, uh, een ronde winnen. Ja. Dus de, en dat is die traditie van die sporten terwijl uh, tegelijkertijd natuurlijk ook het hen leiding geven. Dat is ieder hè. vrouwen kunnen wel sporten, maar zijn ze ook geschikt voor leiding. En ja, om dat te veranderen, dat zien we in het bedrijfsleven ook in de sport, is het ja, gaat niet vanzelf. En dan worden heel makkelijk nu Vrouwen, worden uh, dat, nou ja, schuldig gezien. Hè? Vrouwen willen niet, vrouwen kunnen niet. Misschien vrouwen, vrouwen willen niet. Wij willen wel. De diversiteit is wel een belangrijk thema geworden, maar we kunnen ze niet vinden. Nee. Maar goed, u zei dus, een aantal jaren geleden was er wel een stijgende lijn, juist. Dus toen, ja. toen gold dat dan blijkbaar niet. Het lijkt dus wel, hè, we kunnen eigenlijk, dat je echt wel met beleid iets kunt veranderen. Het is misschien zo, hè, vrouwen staan minder te springen om beleidsfuncties. Uh, uh, of, hogere uh, leidinggevende functies te vervullen... waaronder bestuursposities. Het is lastig misschien voor een aantal vrouwen... om dat te combineren met... voelt en baan. Ze hebben nog steeds meer zorg voor kinderen dan mannen. Die rollen zijn nog niet gelijk uh, verdeeld. En toch zien we dat als je er echt in investeert... zijn er echt wel vrouwen te vinden. Dus het is hè, te makkelijk om te zeggen... het alleen maar... Pff, wij willen wel, maar liever, hè? de vrouwen melden zich niet. Mm. Dus als je echt meer aandacht besteedt... in je selectieprocedures, in die mechanismen... en je, je, je maakt bijvoorbeeld afstekken... wij willen minimaal twee mannen en minimaal twee vrouwen bestuur, dan is dat echt de regelen, ook in de, in de Nederlandse sport. Zij, en de sporten waar gewoon sowieso al veel vrouwen actief zijn en meisjes, ik noem hockey, uh, paardensporten, ook, ook daarvoor is het dus moeilijk om in de besturen vrouwen te krijgen? Ja, we zien wel dat die bonden de laatste jaren uh, het iets beter doen. Dus een traditionele vrouwbond, dat met hem meer dan 40% leden, waaronder een hippische sportbond, heeft al jaren meer dan één vrouw in het bestuur. Terwijl dat, dat, dat geldt niet voor alle bonden. volleybalbond deed het jaren goed en heeft een, vrouw, een vrouwelijke voorzitter gehad, heeft een nu nul vrouw in het bestuur al een aantal jaren. Dus ja, het is niet vanzelfsprekend dat uh, bonden met heel veel vrouwelijke leden ook veel vrouw in het bestuur hebben. Ja. Hoe is het allemaal in andere landen eigenlijk? Um, ja, Nederland doet het daar niet uh, bovenmatig goed. We zijn een beetje in de, de middenmoot. Um, andere landen nemen iets vaker nu als structurele maatregelen, als, als quota. In Nederland is dat echt nog steeds een vies woord. Dat merk je in, in andere sectoren ook niet die ja. woord. Uh, terwijl hey, we zien wat dat, dat dat werkt. Is, is dat ook een aanbeveling die u dan doet uh, om ja. toch maar een kwotum in te stellen? Nou ja, dat Nederland ook dezelfde iets moet doen, want het is opvallend dat juist ook in Olympische bonden, waarin ook internationaal eigenlijk druk opgelegd wordt. Want IOC vindt het ook belangrijk, dat weten we al jaren, dat die ook zegt. Ja, ook in leidinggevende functie moet er meer vrouwen komen. Maar ook in de Olympische bonden waar we specifiek op lange termijn hebben gekeken, zien we ook, zien we deze ontwikkeling optreden met meer bonden zonder vrouwen. En dat zien we zien dat de diversiteit is toegenomen. De aandacht daarvoor. Maar bijvoorbeeld ook bredere zin. Hè, meer aandacht ook voor leeftijd. We willen ook jongere mensen in een bestuur. En dat lijkt ook een beetje dat daardoor de aandacht misschien. Voor dat je in elk geval ook he, moet, moet zorgen dragen voor representatie van vrouwen in bestuur, wat alle bonden hebben, vrouwelijke leden, uh, dat je dat moet regelen ja. en dat je dat wel moet vastleggen in beleid. Onderzoeker Achterzelling is dat, van het Mulier nee, Instituut moeten we zeggen. Dat hebben we laatst eens een keer helemaal uitgezocht bij Jan Publiek. Heb jij nog wat gevonden? Ja, dat heb ik. Opvallende zaken uit de andere media, daar komen ze. Ja. Er zit een foutje in de spraakcomputer van Amazon, Alexa. Die lacht daardoor zonder reden zo af en toe de gebruiker uit. En dat gaan we even laten horen, maar let goed op, want Alexa's lachbuien zijn maar van korte duur. Het klinkt zo. <lacht> dat was hem. Meerdere klanten die hebben hierover geklaagd. En Amazon die zegt nu tegen de tech-site Recode... dat Alexa, die spraakcomputer dus... dacht dat ze het commando Alexa lach hoorde. En dat commando is nu uitgezet. Voortaan reageert de slimme speaker alleen nog op het verzoek... Alexa, kun je lachen? En dan is het antwoord eerst, natuurlijk kan ik lachen. En daarna krijg je dan die uh, daverende lachbui van Alexa. Ja, die dus. Uh, ja, ik heb ze wel eens aanstekelijker gehoord. Een uh, ongemakkelijk moment dan voor premier Rutte in Utrecht, toen hij campagne voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd hij getrakteerd op een optreden van een straatmuzikant en die wilde daar uiteraard wel wat aan verdienen. Hey, hey. Hij moet betalen! Ja? Oh, he, hij moet betalen! Ja. Hij moet betalen. Ja, ik ga het ja, je hoort het niet zo goed, maar nee, eerst roept zit, die straatmuzikant... Er iemand met de muziek doorheen te maken. Ja, maar die roept dus, hij moet betalen. En dan, uh, dan zegt Rutte, ja, ik, uh, ik, beloof je, ik, ik beloof je dat ik zal betalen. Maar hij heeft geen kleingeld op zak bij zich. En daarom moet hij het uiteindelijk lenen van een student die stond te kijken. En uh, een VVD-raadslid laat nu weten dat die student inmiddels haar geld weer heeft teruggekregen. Het ging om 2 euro. Dan, AD Sportwereld schrijft over een rode kaart... door een spraakverwarring over de naam van een voetballer. De Brit Sanchez Watt kreeg een gele kaart voor een overtreding. En voor de administratie vroeg de scheidsrechter de naam van de speler. Die zei, what? Sorry, ik, schreef, ik schreeuw het een beetje te hard, maar dat deed hij dus ook. Dat is dus een echte naam. En die scheidsrechter die dacht dat de voetballer onbeleefd was... en gaf hem vervolgens rood. En uh, deze hele scène die deed mij even denken aan die scène uit Fawlty Towers met uh, de Spaanse ober Manuel en een dove gast die denkt dat Basil Fawlty wat heet. K, K, C, C, Casey, Casey, what are you trying to say? No, no, no, no. K, what? K, what? C, si. K, what? C, K, what? Yes. Who is C, K, what? I vraag him for my room. And he tells me the manager's a Mr. Watt, aged 40. No, no, no, no, 40! <laughs> um, over dat uh, misverstand op het veld. Uh, tussen die speler Watt en de scheidsrechter. Daar, uh, dat is op het veld zelf al opgehelderd en uiteindelijk uh, mocht hij ook gewoon blijven spelen. Goed zo. Nou, dan naar de situatie op de weg. Uh, hoe gaat het met de files? Jolanda van de Velden. Wel, er komt nog steeds wat meer bij. De meeste vertraging zie ik nu toch in de Randstad en ook bij Eindhoven. Het zijn vooral de ongelukken. Inmiddels zijn er bergingswerkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en het Aqueduct een half uur vertraging. De linkerijsrook is ook dicht. Drie kwartier vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen heel en knopen lunetten. Daar wordt ook geborgen. De rechter is dicht. Verreweg de meeste vertraging op de A50 meer dan een uur van Os naar Eindhoven. Tussen Eerde en Knopende Eckersweier. De linker is dicht. Teruggedraaid, in 1991, nu Garland Jeffries. Jeffrey's met een eerbetoon aan al die oude rock'n'roll-sterren. Heel heel rock'n'roll. Acht minuten voor, negen is het. Hoe krijg je de paus, de Dalai Lama, een ayatollah, een aartsbisschop... en nog achttien andere religieuze leiders in één video? Het lukte de reclamemaker Mark Woerden. Hij is de man achter een project om vriendschap te bevorderen... tussen mensen met verschillende geloven. En daarvoor kreeg hij vannacht een belangrijke vredesprijs... van de Verenigde Naties. Meneer Woerden, goedemorgen. Goedemorgen. U bent nog in Zuid-Korea, geloof ik? Ja, uh, ja, ja uh, sterken, sterker nog de ceremonies zijn nog gaande. Dus ik ben er even tussen uitgestoken Oh, kijk eens aan. We zitten, we zitten er echt uh, achteraan. Um, eerst even dat project, die video. Waar gaat die over? Um, hij over? Hij heeft tot doel om uh, interreligieus persoonlijk contact te stimuleren. Uh, het, het is namelijk zo dat veel mensen, gelovige mensen, denken... dat iemand van een ander geloof hen niet mag... Terwijl uh, juist het tegenovergestelde waar is. En om dat misverstand uit de weg te ruimen, uh, is deze video uh, eigenlijk een, een oproep van de meest prominente religieuze leiders om persoonlijk contact te hebben. Want zodra je persoonlijk contact met iemand hebt... zal je zien dat alle vooroordelen als sneeuw voor de zon uh, smelten. Ja, dit, dit klinkt wel heel mooi, maar toch, als je dan de kranten openslaat... morgen zie je de radioberichten voorbij, hoort komen... je kijkt naar het tv-journaal... dan zie je toch dat heel veel conflicten uh, in de wereld... te maken hebben met dat geloof. Ja, of, of dat geloven worden aangehaald om bepaalde conflicten te rechtvaardigen. Um, wat het bijzonder is van deze oproep... Is dat de religieuze leiders hiermee uh, laten zien wat volgens hen de belangrijkste passages zijn in alle geschriften? Want in alle geschriften vind je de mooiste passages uh, die echt gaan om het promoten van provinciaal gedrag en de meest verschrikkelijke. Um, en juist het feit dat deze religieuze leiders uh, zeggen welke. Uh, ...passages belangrijk zijn... Ja, ...zal als het goed is dus toch een positief beeld moeten, moeten, nou. moeten oproepen. Laten we even een klein stukje uit de video laten horen. Our advice is to make friends to followers of all religions. No matter from which side of the mountain you are climbing... ...we should be helping each other. So that we can all get to the same place. Personal contact. Personal friendship. Then we can exchange... Level of experience. De laatste die we horen is de Dalai Lama. Um, hoe kregen u al die mensen bij elkaar? Uh, nou, het belangrijkste ingrediënt is denk ik geduld. Um, uh, eigenlijk hebben we iedere religieuze leider um, uh, op een, op een nou ja, bijna direct marketing-achtige manier proberen uh, voor onze zaak te winnen. En dat betekent dat je uh, je eerst heel goed verdiept... In, in de specifieke uitdagingen van het geloof. Je kijkt waar staan ze voor, hoe zijn ze gerelateerd tot anderen... en wat vinden ze eigenlijk belangrijk... en wat moeten we zeggen om ze zover te krijgen... dat ze dan onze oproep mee willen doen. En ja, uh, als je een beetje geduld hebt... dan kan je dus ook omgaan met een, met een paar afwijzingen... en die krijg je eigenlijk altijd. Ja, wie wie had u nog met... op uw lijstje staan? Uh, nee, uiteindelijk zijn ze allemaal meegegaan. Uh, alleen daarom heeft het zo lang geduurd. Ja, ja, okay. dus je moet je voorstellen dat de eerste brief die je naar de Pauw stuurt, dan krijg je een afwijzing. Die ja. komt na drie maanden. En dan stuur je er nog een en krijg je weer een afwijzing. Maar op een gegeven moment uh, ja, gaat toch een soort van grond door de religieuze wereld dat er iets bijzonders gaande is. En dan, ja, dan wil je graag meedoen. Dus uiteindelijk heeft iedereen die op mijn lijstje stond, op ons lijstje stond, uh, meegedaan. Ja. Nou, toch nog even, dat is een be beetje flauw misschien... maar ik, ik, het lijkt me dat je dan... Uh, ik, ik weet niet of u ze zelf ook echt, echt hebt opgenomen... of dat ze dat hebben laten doen. En dat ja, al... Nee, nee, nee, nee, okay. de heb ik uh, persoonlijk m ontmoet. Maar had u dan niet de neiging om dan af en toe toch ook een beetje door te vragen... zoals wij ook allemaal op Facebook wel eens een duimpje geven... aan uh, de een of de andere actie? Het is natuurlijk makkelijk gezegd, maar... doe er ook wat mee naar de achterban toe, zou ik zeggen. Ja, nou, ik, ik, dit is dus... Uh, Heel erg naar de achterban toe. Kijk, je moet je voorstellen, of je moet helemaal niks natuurlijk... maar uh, wat wij willen is via de grote leiders... weer de lokale leiders bereiken... waardoor het langzaam doorcijpelt in allerlei religieuze communities. En ja, vanuit een, vanuit een Nederlands perspectief kan je natuurlijk allemaal... Uh, uh, uh, verwijten maken naar de religieuze leiders... waarom schiet je toch niet op... Uh, met, met, met, met dit en met dat en met zus. Um, maar dit moet echt stapsgewijs. Als je te snel gaat... dan stoot je al snel iemand voor het hoofd. En, uh, in Nederland kunnen we heel kritisch zijn... maar in een land als Indonesië of in Pakistan... Nee. zijn dit echt grote stappen. Dus ja. uh, we hebben het op een iets internationale schaal uh, bekeken. Ja. Nou, interessant. En, en, en het is opgepikt, want de Verenigde Naties heeft niet voor niks die belangrijke vredesprijs aan u gegeven. Dus gefeliciteerd daarmee. Snel terug naar de festiviteiten misschien. En dank dat u even van de telefoon kwam. Heel graag gedaan. Dag, dag nog. Dag. Mark Woerde is dat. Hij is de initiatiefnemer van deze bijzondere video.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 Mogelijk gemaakt door Van Bokstel Hoorwinkels. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Stam University of Physiotherapy.nl. NPO Radio 1.